Ja, dames en heren, daar zijn ze dan uit het zuiden van het land, uw eigen heidezangers. Hallo, hallo, wij zijn de heidezangers, eigenlijk behangers. Maar als we vrij zijn zingen, hebben we leuke liedjes die we zelf begeleiden. Op Veel op feesten en partijen en tussen bijen, ook in de open lucht op. Maar we zijn als de dat het gaat regenen, voor de piano en gitaar. Wij zijn al jaren met z'n drieën, vanaf de lage school. Toen waren wij nog met z'n vier. We samen ook in dienst gezeten, slecht was het eten, maar s'avonds zongen we in de voor de jongens, onze liedjes zomaar op het biljart. Ik op de bof, bos, ik op de bof, ja, Staal! ik op de bof, uit de bof, ik op de bof. Ja. Als u ons hebben wil dan kunt u bellen en ons bestellen. Wij zijn niet duur, goedkoop zelfs. Wij staan in ieder telefoonboek met de piano en gitaar. Met ja maar wij zijn wel een... Met de bof, ja. In nou we uh, ja, een Met bof. Kennen we niet maar... Uh, met de bof. Houdt op je kop. Dit is ons allereerste gramofoonplaat, over dat die aanslaat. Wij zelf denken dat het wel zal lukken, want het is een heerlijk liedje. Met piano. Wanneer ah, oh, oh, oh. rijden, dan doet de het hele long oh, oh. pom. Hele gehuurde bus. Bijrijden alle drie jongen. Berijden ingrijders. Ik rijde de buffe, en ik had zot echt de oh, rijden de buffe. Anders ik wou. Ik rijde de buffe. Dat is een kom. Ik rijde de buffe. Het is een knal. La, la, la, la, la. Dat was de Bas.